Het is nacht, midden in de nacht Door zijn nieuwe huis dwaalt Joris het vispaard Hij kan er niet genoeg van krijgen en denkt niet over naar bed gaan Wel is hij moe en moet hij af en toe zijn ogen uitwrijven Maar het is zo'n kostelijk en ongekend gevoel Om als eigenaar door een spiksplinternieuw huis te wandelen Dat hij er nog steeds mee doorgaat Eenzaam stapt hij door zijn kamers kijkt kwispelstaartend in alle hoeken en gaten, doet de kasten open en dicht en de ramen en de deuren. Het is opvallend hoe voorzichtig Joris daarbij te werk gaat. Iedereen weet nog wel hoe woest Joris in het rond kon springen toen hij nog in de boom van Paulus woonde. Wel nu, van dat springen is nu niets te merken. Hij is de bedaardheid zelf. Hij heeft nu een eigen huishouding en daarmee ben je altijd voorzichtig, nietwaar? Als een bedaagde huisvader schokt Joris rond. En als hij voor de zoveelste keer overal geweest is, zegt hij tegen zichzelf: oh, oh, oh. Wat een huis, hè? wat een pracht van een huis. Het lijkt wel een kasteel. Ik denk dat ik het het Joris kasteel ga noemen. Of het vispaardenslot. Ja, en daar ben ik zelf Ridder Joris. Dat klinkt goed, hè? <laughs> ridder Joris van het vispaardenslot. <laughs> een echt kasteel. Er ontbreekt niks aan. Alleen, ja toch, er ontbreekt wel wat aan. Een spook. Ieder behoorlijk kasteel heeft een eigen spook. En als het dat niet heeft, is het geen echt kasteel. Ik zal er morgen met Paulus over praten. Een spook moet er nog bij. Oh ja, ook. Oh! Terwijl Joris dat zo in zichzelf mompelt, wordt er buiten in de struiken hevig gescharreld met oude lakens. Maar daar weet Joris niets van. Hij denkt nu alleen nog maar aan het spook dat hem ontbreekt. Terwijl hij door zijn keuken wandelt, meent hij door het raam opeens iets wits te zien schemeren. Joris blijft doodstil staan en knippert met zijn ogen. Dan blaast hij haastig de kaars uit om beter naar buiten te kunnen kijken en... ...daar zakt Joris verbijsterd op een keukenstoel neer. Goeie oh, uh, Guitjes, wat zullen we nou hebben? Er uh, uh, uh, staat er een? Inderdaad. Daarbuiten staat een spook. Tussen de struiken, voor het raam van het keuken, staat het. Een zwijgend soort spook met een lang wit laken om zich heen. Als het niet zo donker was, zou Joris kunnen waarnemen hoe onder het laken een paar dassenpoten uitkomen. Maar het is wel donker en dus ziet Joris dat niet. Hij ziet alleen de geheimzinnige witte gedaante die traag heen en weer deindt en geen enkel geluid maakt. Joris voelt de kriebels over zijn vispaar de rug lopen, nu hij zijn wens zo spoedig vervuld ziet. Het komt hem opeens voor dat een spook eigenlijk niet eens zo erg onmisbaar is in een kasteel. Moeizaam komt hij overeind, kijkt nog één keer naar buiten en stuift dan hals over kop naar zijn huiskamer, waar hij in een leunstoel gaat zitten en daarbij kijkt hij toevallig door het raam naar buiten en... Ah, op, daar staat er weer een. Het is maar al te waar... Ook voor het raam van de huiskamer staat een spook, ook in een lang wit laken gehuld. Het is niet hetzelfde spook, dat ziet Joris meteen. Het is een ander spook, langer dan de eerste. Ook dit spook brengt geen enkel geluid voort, maar deint alleen langzaam op en neer. Joris krijgt het er koud van. Hij slaat zijn voorpoten voor zijn ogen, wacht een paar seconden... en kijkt dan behoedzaam onder zijn voorpoten uit... in de hoop dat het verschijnsel nu verdwenen zal zijn... Maar het is niet verdwenen. Het staat er nog precies zo. Het kan dus ook geen verbeelding zijn. Onzeker komt Joris overeind en wankelt op zijn korte vispaardenbootjes. Ik geloof toch niet dat ik dit huis het vispadenslot zal noemen. Het was misschien beter geweest als ik nooit over een spook begonnen was. Dit, dit is... Zonder te zeggen wat het is, schuifelt Joris met een benauwd gezicht zijn eetkamer binnen... ...en gaat met een nog veel benauwder gezicht achter de tafel zitten. Hij zucht diep, legt zijn kin op zijn voorpoten en staart voor zich uit. Staart door het raam van de eetkamer en... Ah, uh, gebeliefd, dat heb je het al. Ik had het kunnen weten. Spook nummer drie. Ik hoef er zeker niet bij te vertellen dat ook dit spook een lang wit laken draagt... Want in de regel zien alle spoken er ongeveer eender uit. Wel is het opvallend dat er onder dit laken een duidelijke vossenstaart uitsteekt. Maar dat valt Joris weer niet op vanwege de duisternis. De arme Joris is nu toch wel hevig geschrokken. Daar zit hij nu in zijn eigen huis en daarbuiten wachten drie spoken op hem. Hij durft zich nauwelijks te verroeren en probeert een beetje ordelijk na te denken. Wat kunnen die spoken met hem voor hebben? Joris vermoedt dat het de bedoeling is om hem naar buiten te jagen. En meteen neemt hij het besluit om binnen te blijven, gewoon te blijven waar hij is. Dat lijkt hem in alle opzichten het meest veilige. Van buiten af gezien is het huis nu helemaal donker, want Joris heeft alle kaarsen uitgeblazen. De drie spoken kunnen dus ook niet zien waar Joris ergens zit. Ze staan nog steeds op hun vaste plekjes, ieder voor een raam. Maar ze beginnen wel al tekenen van ongeduld te geven. Ja, yeah. lang duurt het wel. Ik had verwacht dat die surveyorus zich meteen een kriek zou schrikken en naar buiten zou hollen. Want, wat moet ik nou doen? Dijnen maar, blijven deinen. Dit spook dient dus. Spook nummer twee knast hoorbaar op één tand en mompelt. Hé, nee, dat stijgt nou op een goede gedrag. Waarom neemt dat vispaard niet de benen? Me dunkt dat ik er spookachtig genoeg uitzie. Bah, waarom loopt toch alles altijd tegen, En dan is het derde spook er nog. Dit laatste spook, dat aanzienlijk dikker is dan de andere twee, staat duidelijk te knikkenbollen, net of het een verschrikkelijke slaap heeft en maar net wakker kan blijven. Uh, uh wat oh, vond je het slaperig van dat gedein? Als ik nog een minuut zo blijf staan, val ik om. Ja, gewoon om. Ja, misschien is het beter als ik wat ga lopen. Ja, zweverig lopen zoals spoken doen. Ja, ik ga linksom. Het spook Gregorius begint dus links om het huis te schrijden. En het toeval wil dat de andere twee spoken ook juist besloten hebben om eens een rondje te gaan maken. ...en zij gaan ook linksom. Daardoor wandelen ze zonder iets van elkaar af te weten achter elkaar aan. En omdat ze even hard of, of liever even langzaam wandelen... ...blijft de afstand tussen hen gelijk. Ze halen elkaar niet in. Telkens als een van de drie spoker een hoek omslaat... ...doen de andere twee dat ook. En daardoor krijgen ze elkaar ook niet te zien. Ze denken ieder voor zich dat zij het enige spook zijn. Alleen Joris merkt maar al te goed dat er drie zijn... Met grote ogen gluurt hij door het raam en ziet ze voorbij komen, om de beurt, telkens weer. Hij begint er al een beetje aan te wennen. De spoken doen verder niets dan statig schrijden en eigenlijk is dat niet eens zo erg griezelig. Geluid maken ze niet, nog altijd niet. Of uh, dat wil zeggen, ik geloof dat er één is die wel geluid maakt. Laten we meteen gaan luisteren. Ik kreeg er het hele weer van, van het gedraai op dat huis... En het is ook zo benauwd doen die dat vervelende bedden laken. Ik hoorde dat die joris nog maar eens te vlucht dan. Waarom doet hij dat nou niet? Eucalypta verdwijnt met die woorden om de hoek van het huis... ...en meteen verschijnt aan de andere hoek het tweede spook. Alle vossen nog aan toe. Dit is om wat van te krijgen. Ik loop maar onder dat gekke laken... ...en dat vispaard gilt niet eens en laat zich ook niet verjagen. Ook het tweede spook slaat de hoek om en het derde spook wachtelt naderbij. Schuwelijk ik dat geloopje dat ze maken. En het is niet om uit te en steeds dezelfde kant op dreigen. Dus ze halen we Strompelend gaat Gregorius het hoekje om, onmiddellijk gevolgd door het eerste spook. Ik krijg de schoen genoeg van, draai! Ben je ervan. Ik geloof dat ik nu maar eens de andere kant uit ga lopen. Hier draai ik me om en nou oh, heb het een spook. Een spook, oh, twee spooken. In stomme verbazing kijkt Joris naar de ontmoeting. Hij ziet hoe de drie spooken hun poten of armen of wat het dan ook zijn mogen in de hoogte steken... ...alle drie een ijselijke gil slaken... En er dan als de maan van doorgaan, iedere kant uit. Help, help, nou zijn ze weg. Wie snapt er nou wat van?